In de Randstad staat er nog file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoofddorp 14 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Den Haag, richting Utrecht tussen Zevenhuizen Nieuwebrug 14 kilometer. Bij Nieuwebrug is de rechte rijstrok dicht, daar staat een vrachtwagen met een lekke band. A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Gouwer 3 kilometer. A44 was ze naar richting Amsterdam. Tussen de afwit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen nog 7 kilometer.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 my life the only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 Audiência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém.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 The office where the papers grow She takes a break Drinks another coffee I'm the